5 uur. Dit is Jeroen Komaan met het NOS Journaal. Het zou voor mensen met een lager inkomen fiscaal aantrekkelijker moeten worden om met vervroegd pensioen te gaan. Dat adviseren deskundigen van het onafhankelijke pensioenonderzoeksinstituut Netspar. Dat zou een makkelijkere oplossing zijn dan het bevriezen van de AOW-leeftijd. Al jaren is de AOW-leeftijd een hete hangijzer in de gesprekken over het nieuw pensioenstelsel. Voor veel mensen met zware fysieke beroepen is het halen van de huidige AOW-leeftijd van 66 jaar al een uitdaging, zegt vakbond FNV. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is een onderzoek begonnen naar Franse borstimplantaten. Frankrijk kondigde gisteren een verbod aan op bepaalde borstimplantaten omdat ze in verband zijn gebracht met kanker. Het gaat om sommige soorten zogeheten getextureerde implantaten. Door het ruwe textuuroppervlak hecht het implantaat zich beter aan het weefsel van de borst. Het RIVM heeft de Franse onderzoeksgegevens gekregen en gaat die nu bestuderen. Zo'n 200.000 Nederlandse vrouwen hebben borstimplantaten. Het merendeel daarvan zijn implantaten met textuur. Een anti-regeringsmilitie in Libië is bezig met een snelle opmars naar Tripoli. Het is niet duidelijk of de troepen van plan zijn door te stoten naar de hoofdstad. De militie heeft het oosten van Libië al in handen en rukt ook in het zuiden op. In Tripoli zit nu een zwakke door de VN erkende officiële regering. In Deurne, bij Antwerpen, zijn twee jongens van 13 en 14... vanmiddag opgepakt door arrestatieteams... omdat ze in een parkje met een vuurwapen speelden. Het bleek later om een nepwapen te gaan. De politie nam geen enkel risico en zette meteen speciale teams in... waarna ze werden overmeesterd. Na controle bleek dat het niet ging om een echt wapen... maar om een airsoft wapen waarmee kleine plastic balletjes afgevuurd kunnen worden. Nadat de jongens was verteld dat ze hier in het openbaar niet mee mogen spelen... zijn ze weer vrijgelaten. Het weer vanavond en vannacht klaart het in de zuidelijke helft op en kan het licht gaan vriezen. Ook ontstaan er wat mistbanken. In het noordoosten kan er nog wat regen vallen. Morgen vrij zonnig. In het noordoosten is er meer bewolking kan ook nog steeds regen vallen. En het wordt dan 9 tot 14 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. In Noord-Holland staat ongeveer 100 kilometer file. De volgende files leveren op dit moment de meeste verdraging op. Dat is die op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Knaop en Burgerveen. Daar heb je namelijk 20 minuten tijdverlies. Op de A6 muiden Lelystad, bij Lelystad ook een kwartier verdraging... Op de A10 de Ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Knoop en Koenplein. Dat levert op de Ring West vanaf Slotermeer richting Zaanstad een kwartier verdraging op. Alle rijstrokken zijn bij Knoop en Koenplein overigens wel weer vrij. Op de A27 van Almere naar Utrecht tussen Hilversum en Nieuwegein... 14 kilometer langzaam rijdend verkeer, ook 20 minuten verdraging daar. Op de A208 van Haarlem naar Velsen voor de aansluiting met de A22 een kwartier verdraging. En op de N305 van Almere naar Dronten bij Nijkerk...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 Dankjewel namens het OV en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de Muziekboulevard. Het is ijskoud.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 TV Gelderland I feel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 Now. nothing, nothing, nothing gonna see well now. And I Zijfm Me encanta la forma en que me hablas, invita a tu amiga A la no que fumemos como fumamos en la buana Siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo, activo Que se joda que no estoy en lo mismo Yo dejo tu mente sigue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 America.